Rusland is bezig met een nieuw offensief. Gisteren claimde het Russische leger dat het vijf dorpen heeft veroverd... in het grensgebied met de Oekraïnse provincie Kharkiv. Ook vandaag zijn er zware gevechten langs de noordoostelijke frontlijn. De Marathon van Leiden is aan het eind van de middag afgelast... omdat te veel deelnemers onwel zijn geworden door de hitte. Volgens de burgemeester werd de druk op ambulances en ziekenhuizen te groot. Hardlopers hadden verschillende klachten... maar het is niet bekend hoe slecht ze eraan toe waren. Op een begraafplaats in Utrecht zijn opnieuw graven vernield. Vorige week werden 90 graven vernield op begraafplaats Daalwijk en nu gaat het volgens RTV Utrecht om acht graven. De politie vermoedt dat de graven afgelopen nacht zijn beschadigd en doet onderzoek. Het weer, vanuit het zuiden toenemende bewolking met vooral vannacht in het zuiden kans op een enkele regen- of onweersbui, minima tussen de 12 en 16 graden.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 Hele goede avond, luisteraars. Welkom bij Pissel Radio Show 1593. Mijn naam is Ben of Eugen, uw gast hier, voor de komende twee uur in dit nieuwe muziekprogramma. Uh, ja, we beginnen met drie bekende namen: Michael Whalen, Charles Denler en Pam Asbury. Michael Whalen, een zeer. Uh Succesvol muziekartiest, Goed voor miljoenen miljoenen uh, likes en streamings. En hij uh, no, kan er um, goed van leven. In ieder geval heeft een nieuw album gemaakt. Watercolor Sky. En Charles Denzer... Denler, sorry. It was just the moon. Dat zo so heet zijn nieuw album. En dan komt uh, Pam op piano met uh, 24 Im promplus. Dus ja, ik moet een nieuwe bril. Impromptus. Goed, dan uh, eens even kijken. Dan natuurlijk uh, ons uh, track 4. Time for Peace. Nou, dat is er uh, twee uur lang hier bij Peace Radio Show 1593. En uh, ja, een nummertje wat ik uh, erg mooi vind is de White Sun. Uh, op White Sun 3 staat dat uh, nummer. Ik kan het niet uitspreken. Het is helemaal. Uh, uh, Helemaal geen, geen Nederlands of wat anders. Maar goed, Whiten is een, een groep mensen en die heeft het uh, keurig voor elkaar. Prachtige muziek. We um, sluiten af met een uh, ook een mooi nummer van het album Sinterkool van, is even Caro, Ambilio, zoiets. Peacefulradio.nl, daar kan je alles terugvinden. Ik wens je heel veel luisterplezier. at www.DavidWaller.com.